Eerst het NOS nieuws van 9 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Na een urenlange klopjacht is de man opgepakt. die ervan wordt verdacht dat hij zijn hoogzwangere vriendin heeft doodgestoken. De vrouw van 34 werd gisteravond neergestoken bij haar huis in Loopik. Zij en haar ongeboren kind overleefde dat niet. Haar partner van 41 werd vanmorgen voor het laatst gezien. in de auto tussen Linschoten en Oudewater. Tientallen agenten rukten uit om de man op te sporen. De verdachte is gearresteerd in een natuurgebied bij Linschoten. Hij is gewond en moet behandeld worden voor die verhoord kan worden. Amsterdam wil het lerarentekort aanpakken door reiskosten voor een deel te vergoeden en parkeerplaatsen ter beschikking te stellen. De gemeente trekt daarvoor de komende twee jaar 400.000 euro uit. Het tekort aan leraren wordt steeds groter. Naar verwachting zijn er over drie jaar in het basisonderwijs alleen al ruim 400 vacatures in Amsterdam. Het plan van de Republikeinen om Obamacare in zijn geheel af te schaffen... lijkt geen meerderheid te gaan halen in de Senaat. Drie Republikeinse senatoren hebben gezegd het plan niet te steunen. Daardoor is er geen meerderheid voor het plan. Vannacht werd al duidelijk dat de nieuwe zorgwet van president Trump geen meerderheid haalt. De leider van de Republikeinen in de Senaat zei toen dat Obamacare maar helemaal geschrapt moet worden... zonder dat er een nieuw zorgstelsel voor in de plaats komt. Maar ook dat plan lijkt nu dus te gaan stranden. En de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Het is de 101ste editie. Er verschenen ruim 42.000 mensen aan de start. Bijna 800 mensen haalden de finish niet. De wandelaars lopen 30, 40 of 50 kilometer per dag. Aan de tocht doen mensen uit 71 landen mee. Het weer dan nog. Het blijft vanavond nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen wordt het broeierig warm met 27 tot lokaal 32 graden. In de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journe. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Welkom terug bij het tweede uur van geen lompen, maar zware metalen. En we zijn in het tweede uur eh, direct maar even stevig begonnen met Gwar Van hun album Battle Maximus, het nummer Nothing Left Alive. Eh, een van de serieuzere albums van deze heren. Die eigenlijk een beetje bekend staan als Fun Metal. En vaak ook... Eh, een beetje heikele onderwerpen op de hak nemen. Dus aanraden als je een keer wil lachen. Goed, we gaan door met... Een oudje. Ja, een oudje. Rainbow. Met uh, onder andere Richie Blackmore. En in deze versie uh, zanger uh, Ronnie James Dio helaas. Ook niet meer onder ons. En van hun album Rising... Gaan luisteren naar Stargazer. Wat een strat had die man toch. Ontzettend goed. En het was de extended version in de Los Angeles mix. Dus uh, ruime acht minuten lang. De volgende, geen onbekende. Album heet Repentless. De band heet Slayer en het nummer heet Cast. The first stone. We gaan naar Noorwegen en we gaan naar Oslo. En we gaan luisteren naar Dimo Borgir. Ze hebben een nieuw album, Forces of the Northern Light, opgenomen met het Noords Symfonieorkest En een groot, groot koor. Uh, ik heb de hele CD onlangs helemaal geluisterd. En ik moet eerlijk zeggen, ik krijg een kippenvel wel van. Zo goed. Ik zou zeggen, luister en huiver. Puritania. Demo Borgir En ik beloof dat uh, de komende uitzendingen nog meer uh, fraais van dit album uh, gehoord gaat worden. De volgende is, uh, wederom, uh, uit Scandinavië. In dit geval uit Finland. En ik heb het over Sonata Arctica. Uh, van het album The Ninth Hour is hier Rise a Night. En van Finland gaan we naar Engeland en uh, gaan we naar, de, vind ik eigenlijk dat hij bij de, de, de Big Four hoort, Iron Maiden van hun album The Final Frontier is hier The Alchemist. Altijd lekker voor uh, een minuut of vijf uh, echte down-to-earth heavy metal. The gods made heavy metal. Althans, volgens Manowar. Van hun album Louder Than Hell en uh, met frontman Eric Adams. Wat ik persoonlijk een van de mooiste metal stemmen vind die er is. Gaan we luisteren naar het nummer wat ik net al aankondigde. The Gods Made Heavy Metal. En van Manowar gaan we naar Amorphis, een uh, gothic metal band uit uh, Finland. En uh, van hun album, Forging the Land of Thousand Lakes, is hier Silent Waters. Silent Waters. Van Amorphis naar Hammerfall, album heet Built to Last, nummer heet Stormbreaker. Ja, van Hammerfall gaan we naar Dream Evil, jaren geleden een, uh, een bescheiden hit gehad met The Book of Heavy Metal, oftewel The March of the Metallions. Heavy metal. Heerlijk. We gaan naar het, denk ik, het laatste nummer voor vandaag. En we gaan naar Morbid Angel. Het album heet Altars of Madness. En het nummer heet Maze of Torment. Ook weer een classic. <middels>